Het zogenoemde islamitische verdedigingsfront noemt Lady Gaga een boodschapper van de duivel en dreigde met chaos en geweld. De Indonesische autoriteiten wilden dat Lady Gaga haar show vanwege de dreigementen zou aanpassen, maar dat weigerde ze. Het weer? Zonnig en droog, van 18 graden tot 26 en in het oosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Bent u onderweg naar Kijkduin of Scheveningen... ga dan niet met de auto, want de politie meldt dat alle parkeerplaatsen... daar overvol zijn. Maak gebruik van het openbaar vervoer. Verder staan er files tot de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom. Voorknoop het Markizaat, 2 kilometer. Erg druk op de A58 naar Vlissingen. Tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Hogerheide, 3 kilometer. Verderop nog eens een keer 7 kilometer langzaam rijden... tussen Riland en de Vlaken-tunnel. Op de N9... Hellegatsplein richting Ziedijkzee. Daar staat bij Oude Tongen 3 kilometer. De N57, Rotterdam richting Oudorp. Daar staat 3 kilometer tussen de A15 en Hellevoetsluis. En richting Zandvoort is het erg druk op de N201. Daar staat tussen Heemstede en Zandvoort 3 kilometer. Stel, u rijdt inmiddels een paar jaar rond in uw Peugeot. Hij rijdt lekker. En misschien denkt u: aan onderhoud wil ik eigenlijk niet veel geld uitgeven.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 Welkom terug bij het tweede uur van overdag. Straks het slot van het tweeluik For Your Own Safety over de stoerdessen en vliegers van de KLM in onze documentaire serie het Sport terug. En nu op deze laatste zondag van de maand vragen wij publicist en directeur van het Biografie Instituut Hans Renders en historicus Han van der Horst om hun recensies van de deze maand verschenen historische boeken. Goedemorgen, heren. Laten we meteen beginnen met de deze week verschenen biografie van een van de oprichters van de socialistische beweging in Nederland, de predikant-politicus-anarchist Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Een romantisch revolutionair. Een boek van Jan Willem Stutje uitgegeven bij Atlas. En dat is een. Paul van de Horst. Uh, dat is een, uh, een ongemeen boeiend boek wat ik in. Uh, anderhalve dag helemaal heb uitgelezen. Uh, er wordt een heel goed evenwicht bewaard in dat boek... tussen het persoonlijke leven van Domela Nieuwenhuis... Uh, zijn openbare politieke leven en uh, zijn geestelijke ontwikkeling. En die geestelijke ontwikkeling heeft zowel te maken met... Uh, wat hem in de politiek overkomt als een beetje wat hem uh, overkomt... Uh, in zijn persoonlijke leven. Is dat wat deze biografie onderscheidt... van eerdere biografieën? Uh, daar heb ik op, om, om, om eerlijk te zijn... niet op gelet. Wat ik het goede aan deze biografie vind... En is dat uh, er bestaat een beeld... van Domela die was Aanvankelijk is hij de, de, de grondlegger... en de leider van de, van de arbeiders. en Later uh, dan wordt hij... Wordt radicaal en een beetje vreemd... en verliest hij zijn relevantie. Dat is het verhaal wat de... De, de, de ja, dat is het het verhaal uit de biografie van Jan Meijers. Komt. Ja, en dat ja, de biografie. komt. en dat verhaal komt hier niet uit. Hier wordt, wordt hij als zodanig serieus genomen. En daar blijkt ook uit dat hij altijd veel invloedrijker is geweest. Ook in zijn nadagen uh, dan is gedacht. Uh, hij doet ook. Het was tenslotte in de ogen bijvoorbeeld van zijn Friese aanhangers... onze verlossen in een aantal opzichten en ook in zijn vorm van demagogie... sterk aan Pim denken. Dat is ook een interessante conclusie... die je uit deze voortreffelijke biografie kan trekken. En tenslotte, hij was net zo antisemitisch als Abraham Kuyper. Ja. Wat is in de tussentijd gebeurd met de auteur uh, uh, Jan, Willem, of Willem, Jan Willem Stutje... Uh, hij heeft eerdere biografie geschreven over Ernest Mandel, de terecht vergeten marxist, uh, marxistisch theoreticus, en over Paul de Groot. En dat waren nou allebei boeken waar je nou niet echt op, die, niet, laten we er gewoon van zeggen dat die niet op je nachtkastje lagen. Dit boek kennelijk wel. Wat, wat, wat is er met de schrijven gebeurd, denk je? Uh, hij heeft uh, waarschijnlijk geleerd uh, van, uh, van zijn vorige ervaringen en hij is een stuk beter gaan schrijven. Hoe komt dat, dat, Hans Renders? Ja, ik moet hier niet te veel over zeggen, want dit boek komt uit de koker van het Biografie Instituut. Maar ik wil me wel even het verschil aangeven met die vorige biografieën. Dit boek is veel internationaler georiënteerd. Uh, Jan Willem heeft heel veel on onderzoek gedaan in uh, buitenlandse archieven en daar uh, echt nieuwe uh, documenten, correspondentie, et cetera, boven water gehaald. En hij heeft uh, Domela helemaal geïnterpreteerd vanuit de, de drieslag van uh, Weber over het charisma. Waarom had deze man nou zo'n charisma? En dat ging iets verder van hij had een lange baard en hij leek daarom op een uh, christusfiguur. Ja, dit boek heeft dus echt. Een, een, het is een thematisch, aangepakt boek, in zekere zin. Er zit een zwaar thema onder. Uh, zo mogen we het misschien zeggen. Goed, volgende boek. Troebelen in de Twentse textiel. 100 jaar sociale strijd. Geschreven door Wim H. Nijhoff. Uitgeverij. De Valkenberg heeft het uitgegeven. Streekgeschiedenis dus. Um, alleen voor Twente interessant. Hans Renders of ook voor het land. Nee hoor, het gaat inderdaad helemaal over Twente. Maar het is een geweldig interessant boek. Het geeft namelijk de geschiedenis aan... De, de sociale geschiedenis in Twente vanaf ongeveer 1850 tot 1967. toen de laatste textielfabrieken uh, in uh, in, Ofijssel, of in, uh, in Twente uh, dichtgingen. Wat heeft uh, uh, Win Nijhoff uh, gedaan? Hij, gaat, uh, hij neemt 1850, omdat uh, toen natuurlijk de industriële uh, revolutie in uh, Twente uh, zo'n beetje begon. En omdat uh, Enschede toen in de fik ging. En dat is een enorm grote brand geweest. En uh, van daaruit hebben ze die stad weer opnieuw als het ware kunnen opbouwen. Uh, hij geeft vervolgens aan de strijd... Uh, natuurlijk de arbeidersstrijd ten opzichte van de fabrikanten... maar ook, hoe moesten die arbeiders gemobiliseerd worden? Waren dat katholieken, Ariëns? Ariëns, de, de Rooms rode uh, actievoerder, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, en, domla komt er natuurlijk in voor, hoe uh, vond dat uh, plaats? Nou, dus die, die hele... De uh, perikelen die werden in uh, 1940 afgesloten omdat toen de eerste CAO werd gesloten. Dus het is zeker niet alleen interessant voor uh, Twente. Er staan ook heel veel referenties in naar zeg maar, het grote verhaal. En bovendien, de, de hoofdrolspelers van het grote verhaal waren zeer actief in die uh, Twentse strijd. Han, kun je dit beamen? Je hoeft mag alleen ja of nee zeggen. Ja, een goede goed, ja. voortreffelijk boek. Een ja. van de tien beste boeken over de Twentse geschiedenis geschreven. Dat durf ik blind te beweren. We zijn er tot nu toe acht, maar goed. boek ja, Het gebeurt wel eens dat u niet helemaal precies kan volgen wat de titel, de schrijver en de uitgeverij is van een boek. wat hier besproken wordt. Als u dat precies wilt nalezen, dan kunt u altijd naar de site geschiedenis24.nl doorgaan naar OVT en dan wordt dat nog eens precies vermeld volgende boek zal ik ook weer noemen. Een boek over ja, het boegbeeld van de gereformeerde wereld voor Kuiper, geloof ik. Uh, Jacob Revius, Eerst de Waarheid, Dan de Vrede. Een boek van Annie de Bruin. Hans? Han. Ja, Hans. Uh, het was misschien saai, maar ook dit is een geweldig interessant en inspirerend uh, boek. Wat doet Annie de Bruin namelijk? Wij, wij kennen Revius. Of als dichter... Wij kennen Revius, <laughs> ja. ja. Men, als men Revius al kent, kent, dan is het dan? of als dichter of als dominee. Zij, zij heeft die twee uh, entiteiten, zou je kunnen zeggen, uh, samengebracht. Ge, ze heeft een vaardige pen. Dus ze laat ook zien, ze is zelf van uh, zeer gereformeerde huizen. Ze is uh, cultuurredacteur bij de, het Reformatorisch Dagblad. En zij laat uh, zien... Wat een gereformeerde biografie is, maar ondertussen schrijft ze geen gereformeerde biografie. Nou, en dan gaat ze al denkend, gaat ze de poëzie langs, uh, even verhandeling over pausen, even verhandeling over haardrachten. Uh, uh, nou ja, allemaal dat soort uh, onderwerpen die heel erg belangrijk... In het uh, leven. Ja, want de man die... was de, een van de belangrijkste opinion leaders uit zijn tijd, geloof ik, hè? Nou, ja. opinion leader. Hij, hij is vooral uh, bekend ge, gebleven als dichter. De, ja. uh, de dichtregels, het zijn niet de joden, heer Jezus, die u gekruisigd hebben... en dan een paar regels verder, het zijn de zonden. Dat is nog een, een, een tekst die uh, wekelijks wordt gedeclame, uh, gedeclameerd in bepaalde ja. omgevingen. Ja. En vervolgens is hij een belangrijk historicus. Geweest. Hij heeft de geschiedenis van 90. Uh... Ja. Ja. Jos ja. eh, die. Nee, nou, kijk... nee, nee, het is uh, ongetwijfeld. Nee, natuurlijk. Uh, geen verkeerd woord, helemaal niet. Maar. Ik was dus van Deventer als, nou als voorbeeld. Dat die, dat, destijds ja. vast heel belangrijk. Ja, en was later voor, ook was wel. Het was erg belangrijk maar, om maar, te zeggen dat Revius voor God en Deventer was. Hij is daar tientallen jaren dominee uh, geweest. om tenslotte de baas te worden van het Statencollege in, uh, Leiden. in Leiden. En dat was een, een studentenhuis voor theologiestudenten. Ehm... Um, het goede van deze biografie is, uh, is ook dat uh, de intellectuele weerdegang van, uh, van Revius heel goed wordt geschetst. En je krijgt ook zo een beeld van, uh, van hoe geleerden dachten in de eerste helft van de 17e eeuw. Wat dat uh, het zijn zijn de Joden, niet heer Jezus, die u kruisten uh, betreft, de schrijfster... Zou dat natuurlijk, omdat ze eigenlijk een aanhanger van Revius is, mooi kunnen gebruiken. Maar ze is dus eerlijk genoeg om nog even te citeren wat Revius nog meer over de Joden heeft gedicht. En dan krijgen we het, uh, het ouderwetse beeld dat zij onze, de, van de christenen de kantoren en de beurzen leeghalen. Um, het is een... Uh, dus, dus, dus, het, is ook, het, is ook, het is dus ook een volstrekt, een volstrekt eerlijk boek over, uh, over deze auteur. En wat ze ook heel goed laat zien is... Uh, hij is uh, in de leer heel streng, maar in de praktijk een stuk milder. En dat is de schrijfster zelf ook als je haar portret ziet... en de manier waarop ze glimlacht achter op het boek. Uh, ze is toch wel een, een bewonderaar en, en hij is op een bepaalde manier... gegarandeerd haar leermeester ja. geworden. Even heel kort, Han. Je vertelde net, voordat we de uitzending begon... Dat, dat ik het boek zeker ook moet lezen om Medreviërs notabene dominee geweest is in mijn geboorte door de Zedam. Hij ja. heeft geprobeerd dat te reformeren, maar is eigenlijk niet gelukt. Nee, Het punt is ja. namelijk dit. Bij, bij jou in de Achterhoek waar hebben ze aanvankelijk alle pastoors aangeboden om dominee te worden als ze met hun huishoudsers trouwden. En, eh, dat bleek er nogal vaak dronkaard te zijn. Revius heeft geprobeerd in Zedam orde op zaken te stellen, nadat de dominee verdreven was. Daarna in Aalte en in Winterswijk. Wintzijn. En echt gelukt is dat niet. En daarna heeft hij in Deventer een grote carrière gemaakt als, als preektijger, maar ook als geleerde. Goed zo. Een bespreking van de biografie over Grievius is dat. Dan de oorlogsboeken, het is uh, per slotverrekening mij. Een boek wat mij zo op papier eerste gezicht fascinerend lijkt. Soldaten over vechten, doden en sterven. Een boek van Sunke Nijtsel en Harold Welter uitgeven bij AMBO. Uh, een boek waarin er transcripties zijn van afgeluisterde... Duitse krijggevangenen, afgeluisterd door de geallieerden. En dat is nu op papier gezet. We kunnen nu precies zien wat zij tegen elkaar zeiden en dachten. Hans Renders, dat lijkt mij fascinerend. Ja, nee, dat, dat is het ook. En te meer omdat deze transcripties pas in de jaren negentig zijn ontdekt... zowel in de uh, Londense archieven als in de National Archives in uh, Washington... En wat er vooral interessant aan in is... is dat die gevangenen niet wisten dat ze werden afgeluisterd. En zowel uh, militairen, zandhazen... als officieren zaten bij elkaar vaak in krijgsgevangenschap. Dus je krijgt inderdaad heel veel te horen. Heel veel uh, uh, strategieën... die zelfs bij de processen van Nuremberg... nooit naar boven zijn gekomen. Sterker, de geheime diensten hebben deze transcripties... nooit bij de processen van Nuremberg uh, willen ge gebruiken... omdat ze dan... Uh, vrijgaven wat hun bronnen waren. Dat is natuurlijk een beetje gek, want als je... zullen nou, geweldige... Ja, maar dat, uh, dat geeft ook veel uh, weer over de werking van de geheime diensten. Zowel Amerikaanse als uh, Britse. Het gekke is natuurlijk wel, als je dat materiaal hebt en je zet het niet in... dan heb je er natuurlijk weinig aan. Althans maar, maar, niets voor uh, dat, het maar, maar mag heel even, je, je, je haalt de processen van Neuremberg processen van bij. Dan hebben we het over hoge uh, Duitse uh, nazi's. Uh, ja. uh, dit afluisteren, waar gaat het over... Ik bedoel, waar hebben we het eigenlijk over? Nou, Wie dat... is waar afgeluisterd? Even, uh, noem een paar. Uh, we hadden het bij, uh, in Nuremberg over hoge Duitse naties. Maar hier uh, waren niet die hoge Duitse nazis, maar wel hoge officieren. En we krijgen een haarscherp beeld van wat men wist, bijvoorbeeld over Jodenvervolging. Wat de technieken waren. Het is ook okay. een vrij technisch boek. Uh, eigenlijk te gruwelijk om hier te herhalen. Maar hoeveel Joden passen er in een kuil? Dat, dat, dat soort absurde dat. vragen. Ja. Uh, maar ook. Um, wat we ook trouwens wel bij Amerikanen in de Vietnamoorlog hebben gezien... dat ze de oorlog als een spel zagen. Wat voor genoegen men eraan beleefde... naarmate je hoog in de lucht zit... kun je natuurlijk weinig emotionele betrokkenheid voelen met de doelen die je raakt. Uh, wat voor uh, lolmennen uh, aan had om hier en daar een Engels dorp of een, uh, of een karavaan te, te bombarderen. Te, uh, Waar, maar... Waarom heeft het zo lang geduurd voordat deze uh, dingen naar buiten zijn gekomen? Omdat uh, ze pas in de jaren uh, 90, halverwege de jaren 90, door uh, uh, Sonne Neitzel zijn uh, ontdekt. En die heeft er toen zijn uh, vriend, de sociaal uh, uh, pedagoog Harald Weltser, bijgehaald... En daar je trekt die... een beetje vies gezicht uh, terwijl je ja, dat zegt. Want wat dat, niet moet doen, zo uh, uh, wat, wat dit boek wel een beetje merkwaardig maakt... het staat vol met toelichtingen en inleidingen. En dan moeten we dus lezen die, nou, die gruwelijke verhalen... Die ik, ik, net, waar ik net refereerde als je het over de jodenvolging... In de, en de massa-executies in de Polen hebt. En dan komt er een sociaal psycholoog die dan uitlegt... dat, dat het referentiekader op het derde niveau... misschien wel een beetje in de war uh. is. Nee, dus dat, ja, ja, ja. Dat, dat, dat is een beetje merkwaardig. Je zou denken, hoe kan je dat de, de, de dit is zo'n fantastische bron. Uh. Ja, Han? Ik weet niet of het daardoor uh, zo verziekt is. Ik lees dit boek als een, uh, ja, als een boek van wat, van, van over, over nette mensen die een uniform aankrijgen... in extreme omstandigheden terechtkomen... in de verhalen van autoriteiten geloven... en dan tot de verschrikkelijkste misdaden in staat zijn. Er staat bijvoorbeeld in dat op een... Uh, Duikboot natuurlijk toch wel grote voldoening heerste toen ze erachter kwamen dat ze een kindertransport naar de kelder hadden gejaagd. En uh, we zien ook een, een, een generaal van de Weermacht, beschaafd en goed opgeleid, die buitengewoon boos is van de massa-executies die bij hem voor de deur uh, plaatsvinden. Als de SS dat wil, moeten ze dat in het bos doen, zoals beschaafde mensen betaamt. Mm. Dat soort dingen staan er achter elkaar in. En dat wordt dan zo nuchter mogelijk verklaard en uitgelegd. En dan wordt geprobeerd de sociaalpsycholoog, vooral denk ik, de denkprocessen die in die mensen zitten, bloot te leggen. Nee, en de, en de, de de verontwaardiging ja. en de woede, die lever ik zelf wel. Je hebt er minder last van. Dat is altijd last. Van. Maar wat toch bepaald naïef is, ook de historische toelichtingen, zijn, uh, zijn de conclusies. Er wordt bijvoorbeeld geconcludeerd dat een militair die daar 10.000 mensen uh, heeft afgeslacht. Uh, in Polen, dat hij toch eigenlijk geen natie is, omdat het niet is aangetoond dat hij antisemiet is. Alsof een antisemiet een gecertificeerd. Ja. gecertificeerd Papier op zak moet hebben en alle theoretische ja. implicaties van het antisemitisme ja, ja. bij de hand moet ja, houden. Maar dus dat is een tikje naïef. Des te de relevanter is de les voor het heden. Want in onze tijd zijn er geen nazi's meer en komen dit soort dingen en kunnen dit soort dingen in Europa niet meer zo voorkomen. Ook wie Srebrenica heeft uh, gevolgd, het nieuws daarover, krijgt daar, krijg meer begrip over hoe de massamoord ontstaat. En uh, daarom. Ga ik, vind ik het een belangrijk en goed boek. En ook een boek uh, wat erg belangrijk is om gelezen te worden door mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort ontsporingen. We hebben nu ja. zo lang over dit boek gehad... dat we, dat we eigenlijk helemaal geen ja. tijd meer hebben... om het te hebben over uh, Willem-Frederik Hermans... en de Tweede Wereldoorlog oorlogsmieten. Tenzij jullie echt in een halve minuut daar iets over kunnen zeggen. Ja, dat zal ik doen. Uh, uh, Willem-Frederik Hermans kennen wij... Ik zeg het nog maar. Ja, maar dat mag. Kennen wij. Uh, omdat hij uh, een, een bepaald idee had van de Tweede Wereldoorlog. Dat is ongeveer zijn hele werk uitgedragen. Namelijk, uh, je moet dat verzetswerk niet zo uh, serieus nemen. Het was allemaal een beetje toeval... Wat gebeurde. En uh, we moeten zeker niet uh, in verzetshelden geloven. Dat is een beetje de cynische kijk op, uh, op de wereld die willem Frederik Hermans heeft. Nu heeft, heeft de jonge auteur Ewout Kieft... is dat werk opnieuw gaan uh, bekijken en het leven. En die zegt, ja, dat kan hij allemaal wel zeggen. Maar ten eerste, hij uh, sloot zich uh, aan bij de cultuurkamer... Hij heeft zich bij de arbeidsdienst willen aanmelden... Hij heeft een stu uh, studentenloyaliteitsverklaring getekend. Dus dat, dat is allemaal uh, relatief. En dat zet hij tegen het decor van zijn eigen familiegeschiedenis. Zijn opa is in een Duits concentratiekamp omgekomen... en hij eindigt dan het boek met de vaststelling... ik ben helemaal niet zo cynisch... en ik wil toch liever geloven in de idealen van mijn opa. De moeite waard om te lezen. Dus. Zeker weten. Oorlogsmiete Willem-Frederik Hernings. Nogmaals, u kunt alles teruglezen over deze boeken... op de site www.geschiedenis24.nl. Van die site, de redacteur Marnix Koolhaas... Uh, is nu aan de telefoon om ons te vertellen... wat daar nog meer te zien is. Net zoals op uh, het digitale themakanaal Holland Doc. Marnix. Goedemorgen. Ja, nou dat gaat niet allemaal meer lukken, want ik heb nog precies één minuut, hoor ik net. Maar we hebben onder andere het oudste bewegend beeld van het Nederlands elftal gevonden. Dat blijkt een wedstrijd Nederland-België van 28 april 1912 te zijn. Daarin onder andere te zien Mannes Franke en beroemde keeper van Vitesse, Jus Beubel. Mannes Franke die model stond voor Mannes Pinken in het beroemde boek De Jongens van de AFC... Uh, verder kijken we vooruit naar de, de tv-serie Nederland valt aan, die op 22 juli aanstaande uh, in 2012 65 jaar na dato van de dag dat Nederland in, in Indonesië aanviel. Daar blikken we vooruit in zeven weken. We hebben een prachtige serie over het gewone leven van Molukkers in Nederland, anders dan al die herdenkingen aan Kapingen en Gijzelingen onder de klok van Fase heet die serie. En dan uh, tot slot kijken we terug op de laatste Nederlandse schaapsherder... Willem Koestapel, die nog in de jaren 50 door Nederland rondtrok. En dat allemaal vanwege uh, de schaapsherders die nu protesteren... tegen uh, de korting op hun inkomen en hun mogelijkheden. Dat allemaal te zien op de website geschiedenis24.nl. Hartelijk dank, Marnix Corlaas. Dan is het nu tijd voor de documentaire serie het spoor terug. Met het slot van een tweeluik over de vroege luchtvaart. For your own safety. Vorige week kunt u kon u luisteren naar de stewardessen... die tussen 1945 en 1960 vlogen. Deze week is de cockpit aan de beurt. Direct na het einde van de oorlog probeert directeur Plesman van de KLM... de Nederlandse burgerluchtvaart weer op te starten. Er wordt nog gevlogen met propellervliegtuigen. De Dakota, de DS6, de Corvair, de Constellation en de DCC. Leven. Vanaf 1960 wordt met de DC-8 het straalvliegtuig geïntroduceerd en daarmee komt er voor goed een einde aan een tijdperk van het propellervliegtuigen. Een vlieger, een boordwerktuig een telegrafist die vertellen over het vliegen bij de KLM in de jaren 45-60. Toen vliegen nog primitief en risicovol, maar ook bijzonder en exclusief was. Een verhaal over sterrenschieten, brandende motoren en uitheemse volkeren. Met dank aan Aard van Wijk die het boek Luchtvaartverhalen schreef. Een programma van Laura Stek, gemonteerd met Berry Kamer. Uit Londen, het kan Ik vond het leuk om uit zo'n vliegtuig te halen wat erin zat. Alles wat er bij de KLM gebeurde vond ik geweldig. Dat dat gewicht opeens de lucht in kan, dat vind ik nog altijd een wonder. Een vlieger, een boordwerkdagkundige en een telegrafist. Drie beroepen die tot de jaren zestig nog samenkomen in de cockpit. De KLM pakte de burgerluchtvaart direct na de bevrijding weer op, met behulp van vooroorlogse vliegtuigen en veelal piloten die tijdens de oorlog ervaring hadden opgedaan. Niek van Keppel is een van die vliegers. Nou, toch nog vlot gedaan, hè? Kom verder. Hij draagt een keurig pak en een vliegtuig op zijn stopdas. Constellation. Ja. Het was een vliegtuig wat je de baas moest zijn. Voor mij was dat het eerste grote toestel... wat misschien tegenwoordig een Boeing 7, -7 voor een vliegtuig is... Was, was voor mij de Constellation. <totstuk> Op Kamayuran werd de nieuwe KLM-Constellation Surabaya... door de burgemeester van die stad gedoopt. Dit vliegtuig, na de Batavia, de tweede constellation... die de naam van een Javaanse stad voert... zal op de amsterdam batavia lijn worden ingezet. Maar voordat Van Keppel met de Constellation vliegt... en voordat hij bij de KLM terechtkomt... vliegt hij nog met de B-25 in Nederlands-Indië. Hij is deel van de politionele acties in 1949... Uh, en vooral de tweede actie, dat was dus gericht tegen Djokja. Um, dat was een groots opgezet actie met vooral veel vliegtuigen. Dus de vliegtuigen speelden daar een grote rol voor het vervoer van de parachutisten. Voor het vervoer van de uh, aflossingen van de, de vrachten. Dus uh, alle munitie, uh, eten enzovoort. Dat moest daar bijna uitsluitend met vliegtuigen gebeuren. Van Keppel had zich vlak voor de bevrijding als oorlogsvrijwilliger opgegeven. Ik had echt het gevoel tegen Japan, toen dat afgelopen was... dan Indonesië bevrijden en daar rust en vrede brengen. En wat er dan gebeurt, dat zien we wel. Dat was dus verder mijn taak niet. Na twee jaar militair vliegen stapt Van Keppel over naar de KLM. Maar daarvoor hoeft hij niet terug naar Nederland... Want de KLM heeft op dat moment een samenwerkingsverband met de nieuwe Indonesische luchtvaartmaatschappij, de Garuda, die vlak na de onafhankelijkheid was opgericht en de Koninklijke Nederlands-Indische Luchtvaartmaatschappij had vervangen. Daar heb ik dus Indonesiërs opgeleid om vlieger te zijn bij de Garuda. Dus je zou kunnen zeggen dat ik daar. Zonder enig probleem als ze oud-militair vliegen, in dienst trak bij een Indonesische luchtvaartmaatschappij. De KLM had al vroeg nauwe banden met de kolonie. In 1924 was de langste luchtlijn ter wereld geopend: de Holland-Batavia-lijn. Vlak voor de oorlog vliegt Dick Rietman als leerling-telegrafist mee op die route. Vanuit Italië, er kon zijn Rome, er kon zijn Napels. Vloog je naar Cairo in Egypte, of naar Lida, Israël, en dan naar Bagdad of Basra, En dan naar Karachi, en van Karachi rechtstreeks rechts naar Calcutta, Rangoon en dan naar Bangkok. En dan dacht je dat je het was. Nee, dan moest je dan naar Singapore. Daarna kwam Batavia aan de beurt. Ja, een paar dagen onderweg. Daar vier. Veel passagiers had je dan ook niet. Geen wel denkend de mens die erover om met vakantie te gaan. De Londense machine zit al in de mist. Vraagt koers en positie. Op de vraag waarom Rietman telegrafist wilde worden, is zijn antwoord... Ik kan me nog herinneren de avond dat de pelikaan terugkwam... van de zogenaamde kerstvlucht naar India met de post. Toen was dat een heel bijzondere aankomst, omdat het slecht weer was op Schiphol. Of die er gezag was, toch kans zag om Schiphol te landen. En het werd dus uitgelegd als dankzij die telegrafist die dan aan boord was geweest. Tijdens de oorlog wordt Rietman ingezet als scheepstelegrafist, Maar na de bevrijding gaat hij terug naar de KLM. Hij wordt direct weer op de indiëroute ingezet. Rietman vliegt dan met de DC4, een viermotorig propellervliegtuig. Vier motoren. We vroeger vlogen we allemaal met twee hooguit drie. En nu hadden we er in één keer vier. Ja, dat was wat. Vond u het een mooi toestel? Nou, mooi kon je niet noemen. Het waren afgekeurde, of afgekeurde, afgevlogen militaire kisten. Met die afgevlogen militaire kisten vliegt ook Nick van Keppel in Indonesië. En dat is net iets anders vliegen dan in Europa. Het enige verschil, en dat was in die tijd een heel groot verschil, is het weer. Hier heb je vorst. Hier heb je ijs, hier heb je sneeuw. Maar daar had je die zware, dat intertropische front... met ongelooflijk zware, uitgebreide buien. Als het daar regent, dan worden er echt een paar emmers leeggegooid... vanuit grote hoogte. Van Keppel vliegt de hele archipel over. Om jonge Indonesische vliegers van de Garuda op te leiden en om passagiers te vervoeren. De Bandung-sorties onder andere, dat is dus, uh, Batavia-Bandung, toen op Batavia. Maar ook naar uh, Palembang, uh, naar de meest gekke gaten uh, van Indië, Ambon. Uh, maar ook naar nieuw genea je. Uh, en dat was toen vrij primitief vliegen. En we vlogen daar met de Dakota en de Conver als uh, burgervlieger van de KLM. En die hadden geen radar. Het was geen radar. Dus je ging eigenlijk een klein beetje... met je eigen praktisch gevoel door die buien heen. Wat niet altijd meeviel. En dan kwam je wel eens erg dicht in de buurt van Bergen. En de een had geluk. En die kwam er langs. En de ander die vloog er tegenaan. En u had geluk? Ik had geluk. Ja, anders zat ik niet hier. <laughs> ja. In dezelfde tijd dat Niek van Keppel in Indonesië vliegt... solliciteert boordwerkdagkundige Henk Tijdeman bij de KLM. Als iemand een vliegdroom heeft, dan is hij het wel. Het idee vliegen, nou, dat was, uh, daar was ik helemaal bezeten van. Als kleine jongen is hij dag en nacht in de weer met vliegtuigjes. Ik was een uh, modelvliegtuig aan het bouwen. En dan had ik op de uiteinden van het bed had ik de, een werkplank... Dat ik kon er nog net onderschuiven om te slapen. Maar ik moest een grote ruimte hebben. En wij zaten in een klein huisje in, in Zwolle. En uh, nou, daar bouwde ik dus dat modelvliegtuig op. Tijdeman solliciteert voor de boordwerkdagkundige opleiding bij de KLM. Helaas wordt hij afgewezen. Maar de 19-jarige Henk weet zeker dat hij voor de luchtvaart bestemd is. Toen heb ik dus uh, nog een keer gesolliciteerd bij de KLM. En uh, die uh, chef die wij toen hadden, dat was de heer Hiemstra. En dat was een hele aparte vries, kan ik wel zeggen. Hij, hij durfde wel uh, iemand aan te nemen... die eigenlijk niet helemaal de vooropleiding had... maar die dacht, nou, dat is wel goed. De boordwerkdagkundige, ook wel BWK genoemd... is verantwoordelijk voor het functioneren van het toestel. Dus ook voor de brandstof. Dan wordt dat dus getankt en dan uh, ga ik met de tankman de vleugel op. Die moesten nog allemaal niet centraal getankt worden, zoals later met de straalvliegtuigen. Alle tanks hadden een eigen dop met eigen dingen en pijlstokken om te kijken hoeveel liter erin zat. In ieder geval het kwam er dan op neer dat wij lopen, uh, de pre-flight -pre check lopen wij buiten om het toestel heen. In de eerste periode dat Tijdeman vliegt, investeert de KLM flink in nieuwe toestellen. En ieder bemanningslid heeft een specifieke voorkeur voor een bepaald type. Ik ben DC-6-man en je had bij de KLM ook Constellation-mannen. En uh, die vinden de Constellation altijd het summum. En het is ook een hele mooie lijn, maar uh, wij waren DC-6-mannen. Dit is Schiphol, uit de lucht gezien, of preciezer gezegd... We zien uit de Douglas DC-6, de nieuwste aanwinst van de KLM. Daar komt hij aan. Nog zes van deze luchtkastelen zullen in de loop van dit jaar in ons land arriveren en als vliegende Hollanders het wereldluchtnet gaan bevliegen tot meerdere glorie van de Nederlandse burgerluchtvaart. Het luchtweb van de KLM wordt eind jaren 40 sterk uitgebreid. Met de nieuwe toestellen uit Amerika... wordt vooral op de intercontinentale luchtroutes ingezet. Maar of er nu in Indië of Nederland wordt gevlogen... met de Constellation of de DC-6... de risico's in die tijd zijn voor onze begrippen enorm. Of je vloog en nam risico's, of je vloog niet. Het was echt wel een beetje de mentaliteit van... als het ook maar even kan... en ik zie de kans om er door te komen, ga je door. De nieuwste aanwinst van de KLM, de DC-6, waarvan wij kortelingsopnamen vertoonden, is tijdens een oefenvlucht neergestort. Het ongeluk gebeurde tijdens het zogenaamde doorstarten. Een manoeuvre waarbij de machine daalt, even de grond raakt en onmiddellijk weer opstijgt. Er gebeuren nog wel eens ongelukken met verschillende oorzaken. En van de belangrijkste was motoruitvallen. Ja, dat waren motoren, zeker die motoren, dus uh, met, met die cilinders. En die vielen gewoon zo vaak uit, omdat ze aan het eind van hun Latijn waren, die motoren. Die waren zo doorontwikkeld met de materialen van toen. Bijvoorbeeld als je door een regenbui vloog. dan deden de mannen het niet meer. Dus deed de ontsteking het niet. Dus had je gewoon een motor die geen ontsteking kreeg. Nou, dan stopt die motor. En dan hoorde je, en dan pop, pop, pop, pop, pop, begon die motor heel onregelmatig te lopen. En dan keken we elkaar al aan en dan zeiden we, oh jee. Als we dat zagen, dat voor en achter beschadigd waren van één cilinder, van een bepaalde cilinder, dan zeiden we, ja, vaanstanden En dan werd we de dus, uh, motor gefaanstand, stilgezet... Maar dan zat je wel met een motor minder. Bijvoorbeeld een motor moest verwisselen. Ja, dan moest die motor die moest wel van, helemaal van Schiphol komen. Dus dan kwam er een ander vliegtuig achter Jan met extra motor. Zo kan ik nog wel een paar keer doorgaan. <laughs> Wat van die dingen, brandende, motor, dat brandende schip... motor. Brandende motor. Ja, dat was ook niet lekker. En dus op, na de start. En ik denk van, nee jongens, dit klopt niet. En inderdaad, de motor in de fik. Het vliegtuig uit Londen vraagt of het kan doorsteken. Ook de verbinding met de luchthavens is niet altijd even vlekkeloos. Dat we vliegen op, op Amerika en zo. Dat je dus door de het verschijnsel, gigantische storingen kreeg op de radio. Koers 75 graden. Positie 50 kilometer zuidwest van Noordwijk. En dan is er nog de navigatie. Ik heb zelf nog met een sextant, zoals je die aan boord van een boot gebruikt... met een sextant en een vliegtuig, sterretjes gaan schieten... om te weten waar we misschien ergens waren boven India. Oh, moeilijk was het niet. Je moest alleen zorgvuldig te werk gaan. En dan geeft het een geweldige voldoening... als je dus dan iets bereikt en je zegt van ja, daar zitten we. Je moest pakken we drie minuten lang een ster schieten... om een gemiddelde te krijgen... Die moest je dan verzeilen. Ja, ik ga nou een terecht na verzeilen. En je moest minimaal drie sterren schieten om een positie te krijgen. Want als je een sterrenpositie, dat is een lijn op de kaart. Maar dan wist je nog niet op welke lijn je zat. Dan moest je een andere lijn hebben die daar doorheen ging. Dan zei je, er is een goede kans dat we op dat punt zitten. Maar om daar zeker van te zijn, nam je een derde ster. En als die dan ook... Daardoor ging, dan zei je van: Nou hebben we toch wel een redelijke kans dat we daar zitten. Maar dan was je alweer negen minuten verder met het uitrekenen. Was je vaak een kwartier verder en moest je dus het geheel verzeilen naar de positie. Het grote probleem van sterrenbestek is: je moet sterren kunnen zien. En de hoogte waarop in de tijd vlogen, kwam je bijna nooit boven de wolken. Dus als er wolken waren, had je ook geen sterren, had je dus geen positie. En dan gebeurt er nog wel eens wat. 50 jaar KLM is niet altijd een wolkenloze weg geweest. Nederland heeft met haar luchtvaartmaatschappij gejubeld. Maar Nederland heeft ook met haar gerouwd. Er waren een nachtstop in Malmö. In Malmö, in het hotel, zat ik dus te ontbijten. En een aantal mensen, daar vlogen we mee terug naar Amsterdam... En toen moesten er een paar van, deze, van, van onze moesten op Schiphol overstappen... om vliegtuig naar Londen. Nou, ik niet. Ik ging naar huis. En smiddag over de radio hoorde ik dus dat het vliegtuig van Londen naar Amsterdam was teruggevlogen... en op Schiphol ongeluk was. Er was niemand meer, leefde er meer van. ermee van. een heel gek idee dat je dus heb ja, zitten te ontbijten met die mensen en dat ze dus dan... ...s niet meer leven. De mensen in die tijd accepteerden het feit dat er ongelukken konden gebeuren. Niet alleen met een vliegtuig, maar ook met een boot en ook met een auto en weet ik wat dan niet. En dan had je pech gehad. De cockpitcrew neemt het vliegrisico niet zomaar. Ze komen op exotische plekken waar nog geen westeling geweest is... en doen ontmoetingen met uitheemse volkeren... waar antropologen jaloers op zouden zijn. Ik ben al een van de eersten in de Berlimvleigenland. Maar dat was dus uh, op Nieuw-Genea toen ik daar een tijdje gestationeerd was. En dan werd je dus ontvangen door allemaal uh, Papoea's die allemaal gekleed waren in uitsluitend penis koken. Nou, dan zit je in die cockpit te kijken en denk. Waar moet, wat moet ik hier mee aan? De motoren moesten met buskruid met een patroon aangeslagen worden. En toen dus al die Papua's daar verzameld waren... en dat gekwetter van die mensen... en de motoren gestart moesten worden... was het wel moeilijk om ze een beetje van het vliegtuig af te houden. Want allemaal wilden ze de vliegtuig eigenlijk aanraken. Op een waren ze op een afstand en toen op de met de motoren starten. En ik die startpatroon aantrok. En dus dat met een ongelooflijke knal... die motor te draaien. Ik heb nog nooit zo'n lawaai. En ik heb nog nooit zoveel mensen... met zo'n penis zo hard zien lopen. <lacht> Wel eens met die DC-6, dat was dus in 253. Toen hadden ze in Paramaribo, hadden ze van, de, je hebt bosnegerstammen daar in, in Suriname. En uh, toen hadden ze een hele groep, hadden ze naar het vliegveld gehaald en die lieten ze dus een vliegtuig zien. Die mensen hadden nog nooit een auto gezien, die woonden echt in het in Rimbo. En dan zou je zeggen, nou. Die zullen wel verwonderd zijn en al all, doen of wat ook. Maar die stonden helemaal verdwaasd naar dat vliegtuig te kijken. En die grote zilveren vogel. Die lui waren dus echt uit het oerwoud waren die gehaald om eens een keer een vliegtuig te zien. Ze zijn binnen geweest en ik heb ze de cockpit laten zien. En ja, ze snapten natuurlijk helemaal geen ene donder van. maar er zijn ook minder leuke bestemmingen. Dick Rietman maakte in 1947 een tussenstop in Calcutta... vlak voor de Indiaanse onafhankelijkheid. Toen zijn er geweldige rellen geweest in verschillende steden in India. Want de, de moslims die wilden dus naar Pakistan en de hindoes die wilden naar India. We moesten dus dan overnachten in Calcutta... En daar waren dus hevige gevechten. De gezagvoerder die zei van ik wil daar overnachten. Mits wij naar het hotel gebracht worden met een gewapende escorte. En dat gewapende escorte dat bleek dan te bestaan uit de plaatselijke zogenaamde stationmanager. Die in militaire dienst was geweest in Engeland. En die beschikte over een jeep. En die reed dus achter de bus aan. Maar... Die bus die moest dus tussen de lijken die overal op straat lagen. Daartussendoor tussendoor scharrelden de heilige koeien en de bevolking. Enzovoort. En daar moest dan de bus tussendoor manoeuvreren. Ik wou dat ik dit nooit meegemaakt had. Ladies and gentlemen, welcome to Amsterdam where the local is 6.30. Begin jaren 50 komt Nick van Keppel terug naar Nederland. Hij heeft dan twee jaar via de KLM vliegers opgeleid voor de Garuda Indonesia. Ik ben daar maar twee jaar geweest, dus ik heb eigenlijk alleen maar een beetje de overgang meegemaakt. Maar er zijn KLM'ers nog veel langer gebleven dan ik. En die waren echt in dienst gedetacheerd bij de Garuda. In Nederland en Europa krijgt Van Keppel met heel andere weerscondities te maken. De tropische buien maken plaats voor hagel en ijs. Henk Tijdeman heeft er al dagelijks mee te maken. Ik heb het meegemaakt dat de hele vleugel voorrand, die was helemaal door het ijs beschadigd, gedeukt. Het hele stuk. En dan is het vleugelprofiel anders... En dat is, geeft veel consequenties met de minimumsnelheid die je kunt vliegen. De, dan zie je lang in de ramen, als je het zou zien, zou je doodschrikken. Want je ziet de vonken over, over die ramen springen. Er is een behoorlijk spanningsverschil. En dan, dan krijg je echt een vonkenregen op de ramen. En als je dan nog hard keer gaat en dat het hagelt en je... Je ziet alleen nog een stel instrumenten die aangeven dat je hoogte verliest omdat je het niet houdt. Dan ben je met die zuigermotoren was je echt een stuk kritischer. Ja, maar je had dus ondejzingsinstallaties aan boord. Dat was aanvankelijk rubberhoezen om de voorkant van de vleugels die je kon opblazen. <lacht> Moet je naar, dat is toch belachelijk eigenlijk. Maar dat was echt zo. Als ik het zeg, dan denk ik zelf van, ik ben de mens aan het blazen. Maar dat is dus een rubberhoes en daar konden we lucht in blazen. En als je er maar even opblies, dan die ijslag, die brak. En door die grote voorwaartse snelheid... vlogen ook de stukken ijs over de vleugel naar achteren, hoor. En, en dat maakte soms wel lawaai. En als je dan ijsafzetting krijgt... dan moet je de voorverwarming op de motoren zetten. Dat er hete lucht in naar de motor trekt. En dat was, was een probleem. Want als je dat deed, dan, verloor, dan kreeg je ook minder vermogen. En dan, kon je, en dan zakte je eronder uit. En zo ben ik wel eens een motor kwijtgeraakt hoor. Maar die zet hier dan later, als, als het dan voor mij is, zet hier wel weer bij. Dan zeg ik eens even kijken, misschien start hij wel weer. En dan, dan startte hij weer en dan ging je, ging je toch van weer door. Maar aan het vliegen in de meest zware en onverwachte weersomstandigheden komt midden jaren 50 een eind. In een der grootste Amerikaanse vliegtuigfabrieken wordt gewerkt aan de seriebouw van de Super Constellation, een hypermodern passagierstoestel waarvan onder andere de KLM er 13 bestelde. Voordat de machines naar Nederland werden overgevlogen... gaven meisjes in Amerikaanse klederdracht een demonstratie... van de spreekwoordelijke Amerikaanse zindelijkheid. De weerrader. Wij kregen de weerrader in de... Eh, op een al in de conies. Die zat in de neus en dan zette hij de weerrader aan en zei... kijk, daar zit de kern van die onweersbui. Dus daarbuiten zag je niks, maar daar zit de kern. Hé, hey, we gaan die kant op. Daar waren die, die vliegers heel erg gelukkig mee. Ja. En een bui voor ons betekende via die radio een hele hoop herrie de, via je oren naar binnen krijgen. Dus we waren zeker gelukkig mee. Ja. Niek van Keppel is al een aantal jaar terug uit Indonesië als Henk Tijdeman wordt uitgezonden. Dat is in 1956. Ook nu weer om via de KLM voor de Garuda te vliegen. Ik werd uitgekozen om naar Indonesië te gaan... en dan kon je er twee jaar heen gaan, vrijgezel, of drie jaar getrouwd. Nou, toen had ik Ans net ontmoet en dat was toch een moeilijke beslissing. Hij kiest voor drie jaar. En in eerste instantie vindt Tijdeman dat helemaal niet erg. De sfeer in de Karuda was helemaal niet anti-Nederlands. Die jongens die hadden een opleiding gehad op Eelde. Die spraken al redelijk Nederlands. Maar buiten de Garuda wordt de sfeer al snel na aankomst minder prettig. De spanning tussen Indonesië en Nederland groeit vanwege de kwestie Nieuw-Guinea. Wij zaten dus eigenlijk in Jakarta in een, in een vijandelijk gebied in die tijd. Tijdenman ondervindt die spanning aan den lijve. Tegen de avond voelden we dat er wat ging gebeuren. En toen kwamen bij ons in de straat kwam een hele groep Indonesiërs die dus protesteerden tegen dat wij nog altijd in Nieuw-Guinea zaten. En toen hadden ze teerpotten bij zich en ze klommen over het hek. En ze kladderden op mijn uh, gevel. Uh, Oezier, Anjen Belanda. Ga weg, Oezier. Ga weg, blanke hond. Dat was nog niet zo leuk natuurlijk, hè. Zijn vrouw en pasgeboren zoon worden op het vliegtuig terug naar Nederland gezet. Maar Tijdeman blijft. Op een gegeven moment vlogen we me in de Karuda naar Makassar. En Makassar, dat was een, een groep die tegen Sukarno eigenlijk uh, reageerde. En die begonnen op de Karuda te schieten als wij in de approach waren. En op een gegeven moment, de BWK die loopt om de kist heen voor de inspectie. En die ziet daar een paar gaten en ik kijk eens goed... Perfecte. Het bleken kogelgaten te zijn. Ze hadden ons gewoon beschoten. Tijdenman vliegt een paar maanden later terug naar Nederland. Maar de KLM zou nog niet weggaan uit Indonesië. Het vliegende leven is risicovol, hectisch en intensief. Vaste werk- en rusttijden zijn er nog niet. Maar daar staat tegenover dat de bemanning relatief lang op een plaats van bestemming kan blijven. Wat ze daar zoal doen? Dit vind ik een te intieme vraag. Want dan nou wil je de verhalen horen. Nou gaat het pas spannend worden. Nou, al die verhalen zijn waar. Maar het gebeurde niet altijd zo dat het een wilde boel was. Je had natuurlijk wel eens een, een, een moeilijke vlucht. Heel vaak ook op de indi-route. En dan was je bijna uitgedroogd bij wijze van spreken. En zeker ook op de in-route Als water was niet altijd betrouwbaar. Dus je ging aan het bier om goed vocht naar binnen te krijgen. En dat liep wel eens uit. En ja, Mooi excuus vind ik dat. Ja, nee, maar dat, is, dat was echt zo. echt zo. Maar je probeerde toch altijd niet een bepaalde tijd voor het vliegen te drinken. Maar het liep wel eens uit. En daar zijn dus ook mensen op afgekeurd hoor. Beirut is een van de favoriete tussenstops. Waterskiën, zwemmen, zonnebaden en dan s'avonds de nachtclubs af. <laughs> en dan had je dan wel lol. Beirut, dat was niet alleen voor de klm maar voor de hele Arabische wereld. Hemel op aarde. En uh, daar zaten de mooiste vrouwen uit uh, Oost-Europa. Vooral Hongaarse vrouwen zaten er veel. En, en dus alle, alle Arabische landen, de Sjeiksen ook, gingen daar feestvieren. En uh, we vonden het allemaal natuurlijk even prachtig. Maar we vlogen Beirut en Damascus, Maar één van die tweeën, Dus je had een vlucht, uh, laten we zeggen Amsterdam, damascus Karachi. Of je had een vlucht Amsterdam, Beirut, Karachi. En dan moest de bemanning natuurlijk, om dat vliegtuig te pakken... moest van Beirut naar Damascus door de bergen. In die tijd was dat vrij primitief. En er zaten zomaar oude auto's. En natuurlijk vaak autopech En dan bleef je er staan. En dan kwamen er zo'n steltje wat kerels op kamelen of ezeltjes langs. En uh, dan moest je vragen, waarschuw de politie. En dan uh, die overgang van Beirut naar Damascus... Ja, dat, dat, dat was helemaal, van helemaal naar de hel bij wijze van spreken. De stewardessen gaan ook mee op de tripjes. In de jaren 50 is er verhouding één stewardess op negen mannelijke crewleden. Dat was natuurlijk voor de betreffende stjoerdessen de hemel op aarde. Die kerel zat nu allemaal niet acht, ja, ze zaten achter de stjoerdessen, maar op een hele leuke manier. Iedereen was de beschermer van die stjoerdessen. En elke vent, let op hoor, denk eraan, ze werden bewaakt. De meisjes werden bij wijze van spreken op handen gedragen. Iedereen sloot er zich uit om aardig te doen tegen ze. S'avonds na de vlucht, dan uh, hadden we vaak de crewborrel. En uh, ja, daar gebeurden dus wel eens dingen die een stewardess niet aanstond. En dat ze dan toch wel tegenover negen kerels zat. <laughs> en uh, als een vlieger dus op een gegeven moment te amicaal werd. wat, wat zij niet diende. En dan kwam de spreuk van. <laughs> Hou je maar aan de BWK aan vast. Want die zijn te vertrouwen. Die zijn te vertrouwen, ja. Na een paar dagen gezellig uitgaan. en dan dag kunnen zeggen. en ik ga weer naar huis. dat maakte het altijd veel makkelijker. Het was altijd de oplossing van veel problemen. Eind jaren 50 komen er ook oplossingen voor vliegtechnische problemen. In 1958 neemt directeur Aler voor het eerst een straalvliegtuig op in de KLM-vloot. De DC-8. Een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de luchtvaart. 1 april gaat de nieuwe zomerdienstregeling van de KLM in. De president-directeur van de KLM, de heer Aler, heeft zich bereid verklaard hierover enkele opmerkingen te maken. En meneer Aler, wat zijn nu de belangrijkste gebeurtenissen of wat is de belangrijkste gebeurtenis in het komende seizoen? Nou, de belangrijkste gebeurtenis is dit natuurlijk. Hè. De introductie van... De vloot van de DC8. Als u nagaat dat we die in 1955 besteld hebben, dan begrijpt u wat een grote satisfactie het geeft dat we van het jaar dat we die toestellen nu in de vaart gaan brengen. Ook voor de bemanning betekent het een grote omslag. Om maar een technisch voorbeeld te geven, als je met een propellervliegtuig gas gaf, dan ging dat vliegtuig lopen. Als je bij een jet gas geeft, gebeurt er niks. Dat gebeurt pas als je gaat rijden. De immediate response van de throttle was bij de propeller perfect... en bij de jet niet. En dat was de reden dat een hoop mensen erg moesten wennen aan de jetmotoren. Je gaf gas en er gebeurde niks. Nou, eens even kijken toen het begon. Toen was ik een jaar of veertig. En uh, dan ben je dus uh, niet meer zo capabel om, om nieuwe stoffen en alles op te nemen... En, uh, Nee, dat was echt wel een, een grote overgang. Met die overgang verdwijnt ook definitief het beroep van Dick Rietman. Eén functie was overbodig en dat was dus de radiotelefist. In 1962 hebben we dus allemaal hebben we on, ontslag gekregen. Inmiddels bestaat het beroep van boordwerkdagkundige ook niet meer. Bijna alles in de cockpit is geautomatiseerd. Maar op de vraag of de vliegers ook ooit overbodig zullen worden... zegt Nick van Keppel. Moet je je voorstellen dat je op Schiphol als passagier zit naar New York. Je zit aan boord als passagier, deuren gaan dichten... en dan komt er over de public address. Ladies and gentlemen, you are on a very special flight. So this is a flight where for the first time there will be nobody in the cockpit. This is a fully... Automatic, automatic, automatic, automatic flight. Dat stap je niet in zo'n toestel, want je zegt als de automatics nou al kapot zijn. wat gebeurt er als het aan gebeurt? Dit was het slot van een tweeluik voor je own safety, een programma van Laura Stek. Voor meer informatie over het boek Luchtvaartverhalen van Aard van Wijk, met daarin verhalen van gepensioneerde bemanningsleden, kijk ik op onze site geschiedenis24.nl. U kunt van de tweeluik een programma bestellen op CD. U moet dan 7,50 euro overmaken op de VPRO. Ten name van de VPRO in Hilversum, 444600 is het Giro-nummer. U kunt daarover informatie ook terugvinden op onze site. Dit was OVT voor vandaag. Dit was de ene laatste keer voordat de sportzomer begint. Volgende week zijn we er nog een keer. Na ons volgt de perstribune van Omroep Max met Govert van Brakel. Daarin spreekt hij met de jakhaalse Erik Dijkstra.